Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal doden bij verkeersongelukken waar drank of drugs een rol speelt neemt toe. En flink ook. Waren het er in 2016 nog 13, vorig jaar waren het er 5 keer zoveel. Onder invloed zit je echt anders achter het stuur. Van drank ga je bijvoorbeeld slingeren, van ecstasy word je roekeloos... In een simulator laat het CBR dat zien. Voordat je wist, was hij er al. Dus ik moest eromheen en toen kwam ik een andere auto. Toen moest ik links, rechts. En toen uh, kwam ik één keer weer de weg op en toen was ik gecreest. Ja, wel pad. Als, als je vooral dronken gaat rijden, dan denk je dan het, uh, wel een doek al even. Maar het is toch uh, heel, heel anders rijden. Ook wordt er sowieso vaker drank en drugs gebruikt achter het stuur volgens de politie. Op Schiphol is iemand gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Een verstekeling, die heeft het niet overleefd. Het toestel vertrok uit Nigeria, vloog via Canada naar Amsterdam. Maar de man aan boord klom, is niet duidelijk. Het gebeurt wel vaker dat mensen zich verstoppen in de wielkasten van een vliegtuig, maar zelden loopt het goed af omdat er hoog in de lucht weinig zuurstof is en de temperatuur zo de min 50 aantikt. Bevers afschieten is een optie als het aan deskundigen ligt. Het dier is nu beschermd, maar vooral op lage plekken in het land zorgen ze voor steeds meer overlast. Ze graven diepe holen in dijken en kaders bij rivieren. En daarom zouden dieren in bijvoorbeeld Zuid-Holland in ieder geval weggehaald moeten worden. In 2021 zorgden bevers voor 2 miljoen euro aan schade bij waterschap. En Afro Tros gelooft nog steeds in het songfestivalduo Dion en Mia. Er is flink wat kritiek op de zangkunsten van de Nederlandse inzending. De twee zouden hun liedje Burning Daylight volgens experts vals hebben gezongen. Bijvoorbeeld bij deze pre-party. Douwe de Bob deed zelf jaren terug mee aan de liedjeswedstrijd. En vertelt hoe hij naar de live prestaties van het duo kijkt. Ze kunnen nu... 10 keer nog die optredens doen. En dat het helemaal, helemaal, helemaal slecht gaat. Helemaal Iedereen, niemand gelooft er meer in. Maar als we die drie minuten pakken, dan loeien je nergens meer over. Over nou, drie weken dan gaat het Songfestival los in Liverpool. Avaro ah, Trost zegt Dion en Mia intensief te begeleiden en te weten wat ze kunnen. Het weer weernocht is helder vanavond, komt af tot een graad of 4. Morgen af en toe wolken, af en toe zon en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 need that! Fist raised the don't need that! Fist raised the don't need that! Fist raised!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 Je bent binnen tien minuten mee klaar. Dus, uh, dus uh, zo lang duren de, duren de nummers.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 I can hier een filosofisch oh. liedje eigenlijk ook. Als je er naar luistert. Klak, steking. En het uh, komt van het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. This is what it feels like. Is van Close to Fire. En dat uh, is niet zomaar. Want uh, ik was getuige bij uh, de album release show van Starfish. Het uh, afgelopen weekend, uh, zaterdag. En wie stonden doen in de support? Deze Close to Fire.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 Dus uh, het wordt echt goed ontvangen en, uh, ah, ja, het KLM heeft onze trek samenhees ook opgepakt. Ja. Yeah. Die, uh, die gebruikt hem bij, uh, uh, op het moment dat je landt met de uh, vliegtuig. Uh, yeah. uh, maar dat, zou, dat is ook alweer anderhalf jaar zo. Ja. Yeah. Sinds, sinds anderhalf jaar geleden al. Ja. Yeah. Nee, vraag maar.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 Dat doen we eigenlijk al jaren, en nu was dat de eerste keer uh, met zijn eigen clubtour. Ja. Dat jaar hadden we nog een, een uitverkocht Witte Soef. Ja. Twee jaar daarvoor hadden we een uitverkocht Kleinerzaal Paradiso. Ja. En nu gaan we 14 oktober, uh, dat konden we binnenkort aan, dat we in uh, Paradiso Toa tuin Paradiso Noord, weer een eigen show gaan doen. Mm. Dus zeg maar steeds elk jaar een, een stapje erbij. Ja. Is dus dat is lekker? Ja. Uh, ja, vast, vast food. Ja, kijk, we hebben, we hebben 85.000 maandelijkse luisteraars. Dat is uh, op zich, is dat, uh, ja, redelijk, enigszins, dan een soort van vaste voet. En uh, mensen komen ook wel echt voor ons naar bepaalde shows toe. Ja. Dus, uh, maar voor de rest, in, uh, festivals in Nederland, en dan heb ik het over ook wat kleinschaligere festivals, maar, maar zeg ook een beetje de mainstream festivals dat.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 edge of town where we'll grab a drink and dance along to the rhythm of your heartbeat meaning mine pouring gasoline upon the fire filling our hearts with pure desire slowly put your lips on I won't let go, go. My me me lief liedje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 a lot of history Will the music stop to play? The leaves keep falling, the song will find its way The green starts to fade Will the rain fall today? say let's bathe the way I swear I saw you only yesterday. I'm running in more reddish, but crying in red. I can't believe the fall is when we got left.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 Bye. Bye. bye uit Alkmaar. Ze heet de T-Rex. En volgende week zitten ze hier live in de studio denk je in deze volle sterkte dat gaat hem niet worden in ieder geval. Dus we hebben ze gevraagd om iets uh, wat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 ja, dat uh, is er, uh, gewoon uh, standaard bij het levenspakket wat jullie eigenlijk dagelijks uh, doen. Ja, ja, eigenlijk is dat ja. de rode draad door het leven. Ja. Ja. Um, doen jullie dan uh, daar ook iets naast? Hebben jullie dan ook gewoon een baan? Of, ja, of wat dan ook? Zeker weten, ja. Ja, dat is niet vraagbaar. Ja, nee, ja, ja ik, uh, zeker. Ik werk als marketing technology consultant. Ja. Vier dagen in de week. Okay. Ja. Uh, marketing technology consultant, ja. Wat naartoe. houdt dat in?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 for me to show i'm listening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 Versterkte gedeelte van de EP Bidderkarnis. Waar hij erom uh, blanco voor tekende Lessons in Living. Tot volgende week.